Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Sietse Braksma. Welkom terug, of van harte welkom bij De Nacht op 1. Deze maandag op dinsdag, nacht 25 januari. Vannacht een interessant onderwerp, wat veel losmaakt. Dat merken we, merken we al bij het luisteren naar het gesprek uit Dit is de Dag. En we merken het ook vannacht weer. En het onderwerp is... Vrouwen hebben altijd gelijk, tenminste dat is de stelling. Die poneerde Jeffrey Wijnberg um, en die zegt daarbij... om een harmonieuze relatie te behouden... is een meegaande opstelling van de man altijd de verstandigste. Ja, is het dan dat je de gelijk geeft omdat ze gelijk heeft... Om, of omdat het uh, gezeur dan afgelopen is? Zoals mensen al zeiden het vorige uur... ze sudderen maar door en het gaat maar door. Ja, wat, wat is het dus? Hebben ze nou altijd gelijk of niet? U kunt meepraten via nacht.eo.nl... En uh, dat, is het uh, dat is ons e-mailadres. En daar stuurde ook Bartje Wit een iemand naar die zegt: Hallo, ik ben het totaal niet eens met de stelling dat vrouwen altijd gelijk hebben. Wat wel is, is dat mijn vriendin altijd meent dat ze gelijk heeft. Zo zaten we een keer bij haar thuis kant-en-klare pizza te eten. Vraagt ze aan haar moeder of het een pizza goulash is. Waarop mijn schoonmoeder zegt: Nee, het is een barbecue chicken. Mijn vriendin antwoordt daarop weer: Nee, volgens mij is het echt een pizza goulash. Nadat een paar keer uit, uitgewisseld te hebben, zijn we op de doos gaan kijken. En ja hoor, een pizza barbecue chicken. Waarop mijn vriendin antwoordt, nee hoor, het is echt goulash. Dan zullen ze wel een verkeerde in de doos hebben gedaan. Nog een fijne nacht. Groet Bart. Nou, dankjewel Bart voor dit mailtje waarin eh, nou, aangegeven wordt... dat vrouwen dan niet altijd gelijk hebben. Um, ik ben ook benieuwd naar uw reactie. Zoals gezegd, het e-mailadres is nacht.eo.nl. Um, uh, u kunt ons bellen, 0800-1121. En u kunt met ons twitteren via op 1 aan de telefoon hebben we Roos. Roos, goeienacht. Hi. Ja, ik, uh, ik denk ook dat dat boek meer vanuit een... of die stelling meer vanuit een soort van marketinggedachte is... om lekker veel discussie los te maken. Maar ik denk dat die, die schrijver of die man in elk geval gewoon meer bedoelde... je houdt het leuker als je je vrouw gelijk geeft in een relatie. Gelijk geeft? Of gelijk heeft, wat zei je? Gelijk geeft. Oké. Okay. Dus, <laughs> dus, dus niet, dus niet weet, gelijk heeft. de, de tuttelen van de scootersgat, dan heb jij gelijk. Ja, maar als je dat op zo'n manier... Want dat weet ik ook wel. Om, want als je dat op zo'n manier zegt, zeg je ja, maar je meent het helemaal niet. Ja, maar goed, dat kunnen ze natuurlijk ook wel een beetje inkleden. Er zijn natuurlijk ook heel veel televisieseries op dat principe gebaseerd... waarbij er een man een beetje op de achtergrond zit van... Uh, nou ja, prima, het zal allemaal wel en de vrouw die het eigenlijk uh, allemaal een beetje op haar manier doet. Ja. Alhoewel met dingen, het hangt ook een beetje van de onderwerpen af, want volgens mij met dingen als kaartlezen en zo, dan zijn het zelfs <laughs> vaak mannen die denken dat ze daar heel goed in zijn, en dat je dan alsnog uh, uren ronddolft, ja. en dat de kaart gewoon niet klopt. Ja, maar toch heet het de Tom Tom en niet de de Liesje Liesje of uh, weet ik veel ja. wat voor andere vrouwennaam? Ja, maar degene die je de weg wijst is toch vaak de vrouwenstem, toch? Nou <laughs> ja, Eva hè, bijvoorbeeld, ja. Je, kan inderdaad, want, ja, nou ja. je kan kiezen tussen Bram en Eva, ja, dat, dat zijn geloof ik de simpelste namen. En ja, een vrouwenstem is dan op dat moment wel prettiger. Maar dat komt misschien ook omdat de meeste mannen rijden en dan liever een vrouwenstem hebben omdat ze niet door mannen op hun uh, mannen gewezen willen worden. Misschien een beetje trots. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ja. Even terugkomend op jouw argument. Jij zegt dat het is misschien een beetje marketing gedacht. Maar als hij dat soort dingen zegt... dan, dan nou, ik heb ik het idee dat mensen hem gewoon niet meer serieus nemen. Dan, is het toch, dan wil je dat boek toch helemaal niet meer uh, lezen? Nou, ik denk dat het, het, je moet iets hebben als een, een trigger... om te kijken van... je wil toch weten, maar hoe legt hij dat dan uit? Of wat bedoelt hij daarmee? Want ik heb het verder niet uh, gelezen, maar ik, ik, ik neem aan dat er meer achter zit. Ja, hij, heeft het hij heeft het bijvoorbeeld Sorry. over het ethische aspect... dat vrouwen daar veel vaker gelijk in hebben. Over, hij heeft het over de, de, de, het huishouden, ook over uh, het geld... dat, vrouwen, dat mannen eerder uh, in het rood eindigen en vrouwen niet. Nou, dat, dat vond ik een hele verbazingwekkende uh, opmerking. Want... Nee, dat geloof ik wel. Ja? Dat geloof ik ah. wel. Ik denk dat vrouwen zijn wel bekend om winkelen en shoppen en zo. Mm -hmm. Maar mannen zijn misschien meer van de grotere uitgaven. Nou ja, of dat ze meer met auto's of zo, weet ik veel. Nou ja, weet ik niet. Maar trouwens, ik moet er niet anders denken. Ik hoorde dat Klun een nieuw boek had geschreven, Heintjes of zo. En dat is heel grappig, want dat gaat dus over, schijnbaar over een, een, een plan, een uh, zakelijk plan, wat helemaal de mist in gaat. En waarbij zijn vriendin de hele tijd door het hele boek door, ik heb het niet gelezen hoor, schijnt, schijnt al van die vragen te stellen van, maar hoe zit dat dan? En gaat dat wel goed? En uiteindelijk blijkt achteraf dat ze dus inderdaad van voren al lang gelijk had en had kunnen, ze hadden al lang kunnen aanzien komen dat het verkeerd ging. Maar de twee haantjes hebben daar dan helemaal niet naar geluisterd. Dus, uh... Ja, en in dat geval hadden de vrouwen daar wel gelijk. Ja. Kun, jij, kun jij een mooi voorbeeld noemen waarin je geen gelijk had? Ik, uh, ik, ik uh, nee. Nee, en ik denk het niet... Ja, wat is dat nou? Nou, nee, ik bedoel, er zullen wel genoeg, maar niet gewoon pakkende voorbeelden. Maar, uh, en ook, uh, ook als ik zeg maar altijd gelijk zou hebben, dan nog gaat de stelling niet op. Want dan kan ik morgen misschien een keer ongelijk hebben. Ja, nee, maar daar, ik, ik ben zo benieuwd naar dat je een keer ongelijk hebt gehad. Ik bedoel, ik geloof heus wel dat je een keer gelijk hebt gehad. Maar, maar, maar wat is dan bijvoorbeeld een keer ongelijk? Want dat zei uh, Jeffrey Wijnberg dus ook tegen de prestatrice van ditse Dag, uh, Elspeth Rutteke. Hij zegt, nou, wat is dan de laatste keer dat je geen gelijk had? En toen zei ze, het kon ze ook niet zo 1, 2, 3 een, een voorbeeld bedenken. Toen zei ze een paar dagen terug. Dus daarom ben ik benieuwd, daarom denk ik van nou, laat ik het ook aan jou vragen. Wat is dan een keer ja. dat je geen gelijk had? Ik leid niet zo'n soort leven waarin... Ja, nee, ik kan daar ook geen voorbeelden halen, uit halen van een situatie. Ik ben niet de hele dag gelijk aan het halen. Of ik, nou. bedoel, ik, ik ben ook niet altijd in discussie met mensen... Van dat die wat anders vinden of zo. Dus, uh, nee, sorry, daar kan ik je niet aan helpen. Nou, dan, uh, dan wil ik je toch bedanken voor je telefoontje... en je, in je, in je invalshoek met de, de marketing. En uh, ik wens je een goede nacht en uh, dat ja. je maar vaak ongelijk mag hebben. Ja, en wat betreft de hele werkendiscussie... waar we net heel kort in kwamen... Yeah. Dat, uh, <laughs> dat is gewoon... ik vind gewoon dat vrouwen moeten werken... niet voor de lol, maar gewoon... als je man je een keer in de steek laat... Moet je het ook alleen kunnen redden. Ja, je moet zeker en... zelfstandig kunnen zijn. Dat is, uh, dat is, belangrijk. dat is het belangrijkste. Ach, dat moet iedereen zelf weten. Maar, maar ben je het wel eens met, met de, de, de mening van mij... die volgens mij door wel meer mensen gedeeld wordt... dat vrouwen um, eigenlijk beter geschikt zijn voor het huishouden dan mannen? En voor opvoeding? <lacht> nee, helemaal niet. Nee? Als je naar mijn huishouden gaat kijken, zou je dat ik echt moet zeggen? Nee. Ja, iedereen moet het voor zichzelf weten, maar... Uh... Dat is onzin. En sowieso, huishouden, daar hoef je niet een, uh, een enorme skill voor te hebben. Dat kun je gewoon, uh, dat is gewoon zo aangeleerd. Oké. Okay. Ik bedoel, een paar keer afwassen en, en dan kan je dit. Ja, nou ja. Ik, ik, ik ben helemaal uh, flabbergasted. Maar uh, ja. ik, misschien nee. ook de ouderwetse ja, manier waarop ik, ik bedoel, denk dan. Ik doe niet voor m'n lol. Dus, nee. uh, maar goed... Goed, een andere discussie. Dat is een beetje bij de zender, ik ik wel. We kunnen wel in de discussie gaan wie er nou gelijk heeft... maar dan komen we ook weer in die, in die visueuze cirkel terecht. Dus laten we ja, dat ja, niet doen. Dus. Dankjewel en een, en een hele goede nacht. Ja, dankjewel. Dag. Ik geef naar een mailtje van Winnie van Ende. Die stuurt eh, beste meneer Braaksma. Zeg maar ziet zo. hoor. Ik heb meer verleden achter mij liggen dan toekomst. Geloof me, wat de man, want de mannen willen alles direct oplossen... en de vrouwen zien de lange termijn eerder. Waardoor er een betere oplossing is voor iedereen. Het lijkt wel of u dit niet wil aanvaarden. Alsof het nog steeds is dat mannen superieur zijn. Vergeet niet dat mannen veel meer dopamine kunnen aanmaken... en gelijk aan iets leuks kunnen denken dan wij vrouwen. Kijk maar naar de beloning van mannen en vrouwen. Nog steeds verdienen vrouwen 20% minder dan de mannen... bij een gelijke opleiding en functie. Ik ben 30 jaar bankemployee geweest en heb het zelf ondervonden. En een... Uh, fijne uitzending en die meneer uit Den Haag had een eigenschap opgenoemd harmonie. En dat is in Holland ver te zoeken. Er wordt alleen naar de verschillen gekeken en niet naar de overeenkomsten in alles. Succes en denk aan de overeenkomsten. Fijne uitzending van Winnie van Ende uit Deventer. Winnie, dankjewel. Winnie stuurde een uh, mailtje naar nacht.eo.nl. Um, u kunt uh, dat ook doen en u kunt ons ook twitteren naar op 1 uh, U kunt ons ook uh, bellen. Dat uh, kan naar 0800-1121. Ehm... Um, ik ben heel benieuwd naar uw reacties, dus daar wachten we op. We gaan luisteren naar een, een mooie samenwerking van een man en een vrouw. Dionne Warwick en Stevie Wonder. It's you. from heaven above. My heart I look ahead I hear the sound Of the choir mm -hmm. Singing that love Will never part No more here. Dion Warwick en Stevie Wonder zijn het eens. It's You uit 1984. We hebben het uh, vannacht, waarin het inmiddels alweer kwart over drie is. En uh, technicus Jimmy nog even zijn hand voor zijn mond uh, doet omdat hij wat te gapen heeft. Hebben we het over de stelling, vrouwen hebben altijd gelijk. En dat is niet een uh, stelling die wij zelf hier hebben verzonnen. Maar een stelling van uh, Jeffrey Wijnberg. En hij is psycholoog. En um, hij zegt om um een harmonieuze relatie te behouden, is een meegaande opstelling van de man altijd de verstandigste. Ja, maar dan vraag ik me af, heb je dan, uh, geef je dan gelijk, omdat je maar van het gezeur af wil zijn, of heeft die vrouw echt gelijk? Ik ben heel benieuwd naar uw reactie. Want heeft u mooie voorbeelden van conflicten waaruit blijkt dat hij gelijk heeft, of heeft u juist mooie voorbeelden van conflicten waaruit blijkt dat hij ongelijk heeft? En hoe zit het eigenlijk in uw relatie? Heeft u als vrouw altijd gelijk in uw relatie? Of ook wel eens niet? Gees nog even naar een mailtje van Hans Peperkamp uit Arnhem. Die zegt, de lelijkste vrouw is nog altijd de koningin. Alleen in de mannenwereld. Wat zou de wereld er anders uitzien als de vrouwen de baas waren in de wereld? Het zijn vaak mannen in driedelig kostuum die de oorlogen veroorzaken. We hebben het altijd over moeder aarde. Een vrouw is geen bezit, daar ga je een relatie mee aan. Vrouwen, je moet ze met alle egaars omringen. Het blijven bijzondere wezens. En daar, daar moeten wij mannen maar mee doen. Van waar akten? Waarvan akten moet dat zijn? Groet Hans Peperkamp, die pas 41 jaar getrouwd is met een van de mooiste Arnhemse vrouwen. Nou, heel goed Hans. Uh, dankjewel voor je, je reactie. We gaan even naar de Twitter. Ed de Nacht op 1. Daar stuurt uh, Teunt Putmans. De vrouw heeft altijd gelijk. Ook al heeft ze het. En. Uh... Op mijn eigen Twitter, dat is S. Braaksma, stuurt Marie Claire uh, een intrigerend onderwerp. De kunst is om hem te laten bedenken dat jij en niet hij gelijk, gelijk heeft. Nou, ik ben ook heel benieuwd naar uw reacties en die kunt u via de mail nacht@eo.nl, via de Twitter @denachtop1 en via de telefoon 0800 1121 aan ons kwijt. Aan de telefoon Valerie. Goede nacht. Goede morgen. Goede nacht. avond. Ja, ben je het eens met de stelling, met de vraag? Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik uh, ben vervelend dat vrouwen eigenlijk altijd gelijk hebben. En dat, uh, dat gelijk, dat dwingen ze af door hun seksualiteit. Met hun seksualiteit kunnen zij uh, mannen overnemen, daar geloof ik in. En uh, de man zal altijd onderdanig daaraan zijn. En op die manier haar altijd gelijk geven. En op het moment dat gelijk wordt gegeven... Dan vind ik ook dat diegene gelijk heeft. dan zou je het gelijk niet moeten geven. Nee. En dan ligt het aan degene die het gelijk geeft dat die fout zit. Ja, en dat is dan in dat geval de man. Ja. Maar dus jij zegt door, door hun aantrekkingskracht, door hun uh, seksualiteit... verleiden de, de, de, uh, de vrouwen de mannen uh, om hen gelijk te geven. Ja, daar geloof ik in. Ja. Maar ja, kun je dan zo op die manier alle discussies winnen? Want in het bedrijfsleven of iets dergelijks... Uh, uh, dan, uh, dan, dan ga je toch niet gelijk geven omdat die vrouw haar seksualiteit heeft? Uh, ja, in het bedrijfsleven heb je ook een relatie met, een, uh, met je collega dan. Maar ik heb het dan meer over het voorbeeld met een relatie met een, ja, een geliefde, als het ware. Ja, oké. Okay. Als, als, als, als vriend en vriendin, man en vrouw. ja. ja. ja. En, en ja, merk je, heb je dat zelf ook dan, dat je dat meemaakt? Ja, dat maak ik regelmatig mee. En dan, uh, ja, dan geef ik degene, de vrouw dan in ieder geval, geef ik vaak gelijk. En dan bij mezelf, ja, eigenlijk vind ik niet dat ze gelijk heeft, maar ik geef het er wel. Omdat je dan ja. beloond wordt met de, de seksualiteit? Bij, bij wijze van spreken, ja. Hm. Wat zijn, wat, ja, als dat, als dat waar is, wat zijn wij mannen dan eigenlijk zwakke wezens? Ja, dat, dat, dat ja... Misschien wel. Dat Misschien we zo wel. makkelijk te vangen zijn, ja. Maar heb je nooit één keer gehad dat jij bij je gelijk bleef... en dat zij toegaf dat ze ongelijk had? Uh, toegeven dat ze ongelijk hebben, heb ik niet vaak meegemaakt. Daar vind ik vrouwen ook te koppig voor. Ik heb wel meegemaakt dat ik me gelijk heb gehaald. En dan was het meer omdat ik niet meer luisterde... naar wat degene daarop tegen te zeggen had. Nee, nee dat, is, dat is ook niet de ideale manier natuurlijk. Nee, klopt. Maar dat is het vaak uh, niet in uh, ruzies of uh, verre discussies. Nee, dat is waar. Eh, dankjewel voor je reactie. Dus dank, mijn dank is groot voor uw werk. Uh, Hoi. Dag. Uh, aan de telefoon ook meneer De Vries. Goedenacht. Ja. Goedenavond, De Vries, Ronin. Vrouwen lukt het vaak het onmogelijk waar te maken waar mannen het opgeven... Door een ongeluk raakte ik in coma. Tien artsen, mannen, hebben het na drie dagen nacht opgegeven. Er zat geen leven meer in mij, in het grootste ziekenhuis. Eén lieve mevrouw wilde het niet opgeven. Wat ze mij gedaan heeft, weet niemand. In een klein kamertje heeft ze mij weer wakker gekregen. Ik herkende haar stem. En na een uur was ik weer thuis. Ik heb deze mevrouw... Omheld en heel wat dikke zoenen gegeven. Ik was drie dagen daarna de nacht niet meer op deze wereld. Ik had ook geen pijn en verdriet, maar ik ben dan blij dat ik er ben. Ja, ja, ja. En, en daarmee zeg je eigenlijk dat vrouwen langer door kunnen gaan... langer doorzettingsvermogen hebben, uh, minder snel opgeven. Ze geven het niet op. Nee. Ze geven het niet op, mannen geven het op. Maar uh, dan geven zij het nou niet op. Nee, en vrouwen gaan dan net zo lang door totdat ze hun gelijk krijgen dus? Nou, gelijk krijgen ze. Ze, ze willen het niet opgeven. Nee. Totdat ze gelijk heeft, toch? Oh, dat, dat, dat blijkt dan weer, hè? Ja. Ja. Nou, ik vind het een mooi verhaal, meneer de Vries. Ja, oh, het is waar. Ja, en het is nog echt gebeurd ook, inderdaad. Het is waar gebeurd. Ja. Dank u wel. En, ja? en, en uh, nou, dat, dat, die, uh, dat u vrouwen maar lang dankbaar mag uh, blijven ja, zeker, daarvoor. Zeker. Ja. We, we zijn 30 jaar getrouwd, dat mag je weten. Ja, en, en, en nog steeds is zij degene die in discussies gelijk heeft? Ook? Ja, zeker zeker. Ja? Ook meer verstand dus mij, van... Want... Mannen menen dat ze het weten, maar ze weten het niet altijd, hè? Ja, niet altijd, maar... Nee, nee, nee. En een vrouw heeft vaker gelijk, terwijl ze het zelf niet weet dan? Heel vaak wel. Dat is eigenlijk het omgedraaide, ja. Heel vaak wel. Nou meneer de Vries, ik wens u nog een heel mooi uh, huwelijk ja, met uw vrouw. Dat, dat we zij maar we. vaak gelijk uh, mag we gaan, hebben. Dan gaan wouden. we even slapen. Oké, okay, wel te rusten. Dag. Dag. Ja, u kunt ook meepraten vannacht over het onderwerp. Vrouwen hebben altijd gelijk. Ik ben benieuwd naar mooie voorbeelden waarin dit blijkt of waarin dit juist niet blijkt. Verhalen zijn welkom via 0800 via nacht.eo.nl en via de Twitter. At de Nacht op 1. We gaan luisteren naar de mooie muziek. Dennis Colen, Breaking Your Heart. Is it selfish? Or is it wrong? The self I'm a boom, boom, boom. Prachtig nummer. Dennis Kolen met uh, Breaking Your Heart. En uh, Dennis, die uh, komt uit Rotterdam. En uh, ja, dat verwacht je niet. Ik dacht. Uh, nou klinkt zo goed, het klinkt bijna on-Nederlands goed, zoals het uh, zo mooi heet. Um, ja, we hebben het vannacht over dat vrouwen altijd gelijk hebben. Is dat nou waar of niet? En we zijn op zoek naar mooie voorbeelden van uh, conflicten... of van uh, uh, discussies waarin bleek dat de vrouw juist niet gelijk had. Of de vrouw juist wel gelijk had. En dat kan uit een relatie zijn, dat kan uh, uit de werksfeer zijn. Ik ben heel benieuwd. 0801121 nacht.eo.nl en via de twitter, Nacht denachtop1... Ik lees even een mailtje voor van Els Dijkerman. En Jan, die partner van die Els, die stuurt hem. Die zegt, ziet ze, voor een jongetje van nog geen 25... heb je behoorlijk verwerpelijke ideeën over vrouwen. Zwakke wezens, spreek voor jezelf. Veel narigheid hoor ik bij jou en in jou, Jackie. Durf deze mail maar voor te lezen in je uitzendkinkje." Wat, dat, dat is wat er staat. Ik denk dat er uitzending Cube, uh, bedoeld wordt. Um, nou, volgens mij is het een, een mailtje van een luisteraar die niet zo goed heeft geluisterd. Want ik zei: Zwakke wezens juist over mannen. Dat wij, uh, dat wij mannen, volgens een van onze luisteraars, Valerie, uh, altijd um, ons laten overwinnen door seksualiteit. Dus um, Jan, uh, beste Jan, uh, iets beter luisteren en uh, dan pas gaan reageren. Aan de telefoon Terry, goedenacht. Goedenacht, Hoi. Hebben vrouwen altijd gelijk? Ja, zoiets kun je nooit niet uh, generaliseren. De vorige spreker die had het over uh, zijn coma. Uh, hetzelfde had was het andersom geweest: dat een, een verpleegster uh, het pijltje beneden had gelegd. En uh, dat een, een of andere broeder uh, tot het uiterste wilde gaan om uh, hem er bovenop te houden. Dat komt natuurlijk ook heel vaak voor. Ja, het was in dit geval zijn echtgenote die er was die bij hem bleef. Oké, okay, ja, ja, echtgenote, ja. Maar ja, hetzelfde is verpleging, personeel, mannelijk, dat, dat, dat weet je niet. Ja, het kan van ja, tijd tot ja, tijd, ja. tijd natuurlijk verschillen. Maar ja, met voorbeelden werken is altijd makkelijk. En als je die in je privéleven hebt... Ja, dan, ja. Uh... Ik denk dat dit wel een heel mooi uh, onderwerp is om onder enkele bijbelse beginselen langs te leggen. laat zien hoe, uh, ja, hoe, hoe mooi het, het huwelijk uh, vanuit de bijbel uh, gezien, georganiseerd is. Uh, het rollenpatroon, zeg maar. Kijk, mm -hmm. uh, de bijbel die zegt bijvoorbeeld in de spreuken hoe... Uh, Um, hoe zeldzaam een, een, een wijze vrouw is. He, haar waarde gaat hij van koralen te boven, zegt hij. Um, dus dat laat zien, dat niet alle vrouwen die zijn natuurlijk zo. Aan de andere kant wordt het bijvoorbeeld ook gezegd. Uh, het is moeilijk om onder één dak te leven met een twistzieke vrouw. Ja, nou in het Bijbelboek Spreuken inderdaad. Uh, Daar gaat het nogal over. Uh, over ook over veel sp ja, Spreuken over vrouwen. Ja. En het mooie is ook. Uh, ja, stel dat je met zo'n vrouw te maken hebt. Hoe moet je daar dan als man mee omgaan? Ja, natuurlijk is het ook best wel uh, ja, een uh, hele belangrijke instelling voor onze schepper. Je mag niet zomaar uiteen gaan. Door een regelmatig een ruzietje hebben, dat is geen basis om een echtscheiding aan te gaan, eigenlijk bij gezien. Nee, het moet om een onleefbare situatie gaan of overspel, over toch? Ja, ja, inderdaad. Dus dan met, met de vrijheid om te herprallen. Maar uh, kijk, in onze maatschappij is het allemaal heel gewoon. Of Ja, gewoon. In ieder geval wordt er wat sneller gedaan. Maar als je gaat kijken naar de verantwoordelijkheid van de man... want die draagt eigenlijk de eindverantwoording over het gezin... stel dat zijn een vrouw altijd uh, gelijk wil hebben... Uh, dan is het goed om, om, om in ieder geval de rust in het gezin te bewaren. De Bijbel zegt dat het beter je tevreden te bewaren... dan je gelijk op te eisen. Ja. Dus misschien het juiste moment afwachten om iets uit te praten... om uh, ja, misschien met, met concrete dingen op tafel te kunnen komen... als, als het echt oneenigheid heeft opgeleverd. En als je er niet uitkomt... Uh, ja, dan uh, is het wezenlijk om, om dan niet je gelijk op te halen, maar geef ze dan maar gewoon gelijk of laat hem gewoon in het midden dan. Ja, maar ja, dat is zo lastig hè, om iemand gelijk te geven terwijl je weet dat je zelf gelijk hebt. Nou ja, dat is ook een stuk nederigheid natuurlijk hè, ja. al heb je zelf gelijk. Uh, misschien een andere keer uh, draai je de rol om, dan uh, heb jij misschien geen gelijk en dan is het vooral misschien zo wezenlijk om te zeggen van uh, ja, toe maar hè? Ja, dat, dat, als, het, als je een goede relatie hebt, dan volgens mij kan dat gewoon op die manier toch? Ja, precies. Kijk, laat ik zien, uh, ja, het schip wat ik kan over wat voor communicatie er in een gezin natuurlijk. Maar ja. om te zeggen dat een vrouw altijd gelijk heeft, of, of nooit gelijk, of ja, dat kun je natuurlijk nooit niet zeggen. Er is dus er een maar eentje die heeft altijd gelijk, zeg ik allemaal. Ja. Ja, en, en wij zijn dan maar eh, mensjes. En eh, wij hebben dan inderdaad onze trots. Waaraan we niet willen toegeven dat we bijvoorbeeld zelf als man een keer geen gelijk hebben. En eh, ja. Ja, je bent als man en vrouw ook anders. De een gaat meer op, op basis van, van verstand. En de ander op, meer op basis van intuïtie of gevoel. Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja. Maar kijk, het is nog een voordeel om als je gelooft in een schepper en uh, een mooi van het christelijk geloof. Kijk, Jezus is het hoofd van de gemeente. En uh, zijn hoofd is de schepper zelf. En uh, die, die zien alle dingen ook mee. Dus uh, op een gegeven moment wordt dat toch wel beloond als je nederigheid aan de dag legt. Ja, nederigheid is een, uh, is een, is een mooi iets. Ja, precies. Teddy, dankjewel. Graag gedaan. En dan gaan we naar een uh, e-mailtje van, uh, uh, van Marie of van Mary. Dat, dat weet ik niet. Um, die stuurt beste ze Na enige tijd geluisterd te hebben vraag ik mij af... of de sprekers het hebben over het gelijk krijgen... of over het gelijk hebben van de vrouw. Vrouwen zijn in de eerste plaats mensen, net als mannen... en zullen ongetwijfeld ook wel eens ongelijk hebben. Overigens heeft de bellen van Vlak voor het nieuws van drie uur... het over mannen die de genen doorgeven. Alsof de vrouwen dat niet doen. En dat mannen voor het voedsel zorgen is niet altijd waar. In grote delen van de wereld, met name in derde wereldlanden, wordt de landbouw en het bereiden van voedsel door de vrouwen gedaan. Het oeverloos doorgaan van vrouwen om gelijk te krijgen herken ik in mijn eigen omgeving niet. En een prettige uitzending van Mary of Marie. En um, dan nog een mailtje van Bernadette die stuurt: ik ben het niet eens met de stelling. Natuurlijk hebben vrouwen niet altijd gelijk. Iedereen heeft uh, het wel eens fout. Ik hoef ook geen... Sorry dat ik het zeg. Nou, daar zat er een... een, een... Nou, ze wil niet iemand een, een lulletje rozenwater... dat mij altijd gelijk geeft. Dat is toch ook saai. Wel vind ik dat vrouwen beter nadenken over keuzes die ze maken... waardoor we misschien eerder gelijk hebben. Nou. En uh, ook Bernadette wenst ons een fijne uitzending. Ik uh, ben heel benieuwd naar uw reacties. Uh, ja... Beste vrouwen, laat u, laat u horen. Niet alleen via de e-mail, maar ook via de telefoon 0800-1121. Kunt u nou een mooi voorbeeld noemen... waarin u inderdaad een keer echt gelijk had... terwijl de man dat niet wilde toegeven? Of dat u juist een keer echt geen gelijk had... Kunt u dat toegeven. 0800 1121 en uh, nacht.eo.nl Op de laatste en ook uh, via de Twitter kunt u ons volgen. At de nacht op 1. Als u ons uh, uh, volgt dan kunt u ook lezen wat voor onderwerpen wij s'nachts hebben. Dan weet u natuurlijk ook of u uh, wilt reageren. En of u daar iets voor wilt voorbereiden. Of u daarvoor wilt wakker liggen. At de nacht op 1. Kunt u ons gelijk volgen. 0800 -1 -1 -1. Ik spreek u graag. Like I'm Linda Ronslad, zij zong dit in 1975. En dat heet, het nummer heet The Track of My Tears. Het origineel is uh, niet van haar. Dat is van Smokey Robinson en the Miracles. Dat zongen ze tien jaar eerder in 1965. Hebben vrouwen altijd gelijk? Daar hebben we het vannacht over. En u kunt uh, meepraten 0800 1121. U kunt ons uh, mailen nacht.eo.nl. En uh, we hebben weer twee bellers aan de telefoon. Eerst meneer de Jong. nacht. Ik zou als eerste willen zeggen... je mag nooit generaliseren. Je kunt niet zeggen... de man heeft dit... de vrouw heeft dat. Mensen zijn allemaal verschillend. De een kan gelijk hebben, de ander kan gelijk hebben. En ik zou een nieuwe... een aanvulling willen noemen op de titel van het boek. Horken, hormonen en heksen. Want ze kunnen alle twee beïnvloed worden door hormonen... waardoor de een... haantjesgedrag gaat vertonen... en de ander... Stemmingsgedrag ook. Ja, de, de, de vrouwen die ja. door die hormonen die, die stemmingswisselingen krijgen. En, en de mannen die door hormonen juist uh, de, de, de borst opzetten en, uh, en ja. ook hun gelijk willen ja. halen. Ja, van, ik, ik ben hier uh, degene die gelijk heeft. En ik, uh, ik probeer altijd zo goed mogelijk te overdenken voordat ik iets zeg. En ik besef heel goed dat alles wat ik weet, dat heb ik een keer geleerd van een ander. Ja. Of door logisch doordenken. Maar in ieder geval, als je kunt aantonen, en dat vreet vaak aan je... als je echt kunt aantonen dat je gelijk hebt en je krijgt het dan niet. Ja. Dan blijft de ja. ander zeggen, ja, maar. Ja. maar en, en, en gebeurt dat vaker dan bij, bij vrouwen dan bij mannen? Of? Ik, tenminste, ik, ik ben een man. Ik heb meegemaakt dat het bij mij vaak gebeurde... Ja, en als ik dan waagde om het op de hormonen te gooien, dan had ik er helemaal al ja, gedaan. Ja, dat, dat kan je beter niet doen, inderdaad. Nou, 33 jaar is dat opgebroken. Nee, maar de, de hormoon is natuurlijk altijd ge gevaarlijk, hè? Dat je dan zegt van, nou, uh, uh, schat... Ja, uh, ja, als ik geprikkeld ben, dan weet ik dat ik onder stress sta. Dan weet ik dat ik snel wat kan uitbarsten en dat ik me moet inhouden, dat ik... Dat besef ik dan. Ja. Maar dat kan een vrouw toch ook beseffen? Van, ja, ik voel me niet zo lekker. Want één man zei ook... Uh, van, uh, het kan hem aan, aan de volle maan liggen. Vraagt niet met volle maan. Enzovoorts, ja. Ja, ja nou, dat bedoelde hij daar. Daar bedoelde hij ja, dat ja. mee. Ja, zeker. En, en het is zo. Vrij veel vrouwen hebben daar last van. Ja. En dan proberen ze goed mogelijk mee te schipperen. Maar ja, ze kunnen toch zelf ook wel een keer bedenken van... hij kan wel eens gelijk hebben. <hij <hij nou, maar ik, ik hoor hier wel een beetje in door... dat u toch vindt dat vrouwen graag gelijk willen hebben. Ja. Ik kan één ding vertellen. Dat is niet over een meningsverschil. Dat is, we reden op de snelweg. Zij heeft leren rijden in een uh, automaat. Moest leren schakelen. En ik probeerde dat haar aan te leren. Maar... Ik heb haar rijbewijs gegeven, hoofdzakelijk, in een DAFje vroeger. En daarna heeft ze in een automatische auto afgereden. Ik werd altijd als de instructeur gezien. Ze, ze deed wat ik, wat, ik, wat ik zei dat ze moest doen. En van het moment dat ze haar rijbewijs had, ze heeft helaas geen mocht achteruit moeten maken, niet hoeven in te parkeren. Ze had op een rotonde een fout gemaakt met voorsteren en dacht, nou, is afgelopen, ik ben gezakt. En toen is ze ontspannen gaan rijden. En toen heeft die instructeur, de examinator, toch geconcludeerd... oké, okay, ze voelt zich als vis in het water, dat gaat wel. Dat, uh, ze krijgt een rijbewijs. En toen kwamen de problemen, want van het moment dat ze een rijbewijs had... en ze dus... ...in mijn wagen moest leren schakelen. Mm -hmm. Toen waren we dus nog niet getrouwd. We waren wel samen. Maar toen... ...toen, toen was er van... ...ik heb rijbewijs... ...en bemoeide er niet mee. Maar toen heb ik één keer gehad... ...dat was het ergste. We reden in Duitsland tegen de lange helling op. De wagen viel terug in snelheid. Een busje. We waren in op de derde baan van de autobaan. Mm -hmm. En ik zei terugschakelen. Nu, nu. En... Toen stapte ze op de rem. Doe het zelf, zei ze. Ik zeg koppeling in. Ik begon te knetteren. Ja, sorry, het is doodsnood. Ik, en ik, ze, ik riep koppeling in. Ik schakel de twee versnellingen terug van vier naar twee. Ik zei, vol gaskoppeling koppeling los. De, de, de eerste parkeerplaats op. En ik ga rijden. Zonder, mijn, zonder echt driftig te worden. Ja. Zo van, en ik zei, we hadden dood kunnen zijn. Want ze ja. klappen op je... In grote kettingbotsingen, voor de vuurzee, en je bent gekremeerd. En nou, vanaf dat moment, ja, ze hebben toen kwalijk genoemd dat gevloekte. Ja, het was de enige manier om die voet van die ram af te krijgen. Dat ze precies deed wat ik commandeerde. Want dat commandeerde, dat had ik in dienst van gelegen. Hoe komt, je moet wel op zo'n moment, het kan niet anders. Nee. En in dat geval achteraf, heeft ze toen toegegeven dat, dat u gelijk had? Nee, daar hebben we het verder niet over gehad. Ik dacht, dat concludeert ze gewoon. Hij had gelijk. Ja. En het, het is levensgevaarlijk om op een snelweg te, uh, op de te gaan, gaan stilstaan. Ja. Dat mag ja. dus niet. Ja. Ja. Dat, dat moet iedereen beseffen. En anders ben je je rijbewijs niet waardig. Ja. Als je dit soort dingen niet weet, dan, dan, dan heb je moordenaar op de weg gezet. Ja, en dat eh, is, is gevaarlijk met een auto van, uh, van zoveel uh, honderden nee, maar, kilo's. Nee, ja, goed, alles klapt erop. Kettingbots op de snelweg ja, is een beetje ja, ja, zo wat ja. er is. Het, meneer, meneer de Jong, u heeft okay. het uh, goed opgelost, dank u wel. Goed zo. Ja, nacht. gaan we goeien. naar Tom? Goedenacht. Ja, goedemorgen. Of nacht. ja. Ja, uh, ik vind dat er een heerlijke discussie, zoiets. Mijn ervaring is dat de gemiddelde vrouw veel intelligenter is dan de gemiddelde man en iedere keer als ik dat als man en zegt dan kijken ze een beetje raar aan maar dat is niet, helemaal niet zo raar want uh, om te beginnen wisten de mannen dat. het eerste wat ze gedaan hebben als ze op een gegeven moment de macht hadden en dat hebben ze meestal omdat ze gewoon fysiek veel sterker zijn dat is de vrouw onderdrukken op allerlei manieren want dat merk je ook, die meneer had het straks over de Bijbel dan wordt de vrouw eigenlijk ook al op een enorme manier onderuit gehaald en, ja? Dat is met de meeste dingen, alle wetten zo, ze krijgen minder betaald, uh, ze krijgen minder belangrijke banen, enzovoort. Omdat ze eigenlijk in de praktijk veel bij de handen zijn. En we zouden ook bijna nooit geen, geen oorlogen hebben, want wat er nou in Irak gebeurde is al, als de vrouw voldoende aan de macht gezeten had, dan was dat echt niet gebeurd. Nou, ja, maar daar, daar geloof ik niet zo in. Waarom dan? Ja, omdat het gewoon een vrouw veel geregeerd is en al die dingen. Uh, u kunt uh, bijna geen vrouw aanwijzen die duidelijk de oorzaak is van oorlogen. En dat is met mannen bijna alleen maar zo. Ja, kijk, het punt is natuurlijk dat mannen veel meer haantjes zijn en veel meer hun gelijk nou ja, willen, willen bewijzen. Ja. Maar vrou vrouwen die, die, die kunnen er ook wel wat van hoor, van, van, van, er van wel de haat van en, en op een heel andere manier. En als die op een gegeven moment ruzie hebben, dan blijven ze heel lang zwijgen. En mannen die kopen elkaar weer op de schouder naar een half uurtje of naar een pultje. En dat is dan een grote verschil. Ja, vrouwen gaan achterdelen. Puur in, in uh, lichamelijke geschiedenis. Een meisje die op de wereld komt, die heeft meer verbindingen tussen de linker en de rechter hersenhelder dan een jongen. Waardoor haar sociale gedrag en een fijne motoriek aanmerkelijk beter is. Ja. En als je toevallig op de scholen gaat kijken, bijna altijd is het meisje gemiddeld aanmerkelijk beter dan mannen. Ze denken ook veel beter na. Ja, nou, dan, dan, dan is het toch wel heel bijzonder dat wij als mannen zo, zo knap die vrouwen nog steeds kunnen onderdrukken. Want ja, dat doen ze niet anders. Ze worden nee. de hele instelling, alles is erop ingericht om die vrouwen te onderdrukken. Ja. Gaan we na. een wet of wat dan ook, maakt niet uit wat. Altijd het eerste wat ze doen, zorgen dat die vrouw niet te veel te vertellen heeft. En waarom dan? Waarom doen ja, we dat dan? Om die macht te houden. Hè? Onderdrukking kun je op een gegeven moment op een aantal manieren doen, maar één daarvan is de macht uitoefenen, waardoor ze eronder dus geschikt worden. Ja, en, ja ik, uh, ik zie toch wel aardig wat vrouwen ook uh, inmiddels ook op hogere posities komen. Dus het lijkt alsof ze zich een beetje aan het ontworstelen zijn daaraan. Dat zijn ze ook. En dat kun je ook merken. En eerst waren ze nog verstandiger. Want de gemiddelde leeftijd van de vrouw ligt nog aanmerkelijk hoger. Wat onder andere uit het feit voorkomt dat ze veel normaal en gezonder leven. Ja. En ja, ja, dat is dus voor dat betreft die verschillen zijn wel groot, maar die zullen ook op deze manier voorlopig wel blijven. Ik zeg ook altijd, als ze een jongetje en een meisje hebben, en dan zijn ze geneigd om dat jongetje veel langer met allerlei dingen te helpen, waardoor die ook minder zelfstandig kan worden. Ja. Ik heb een sportafdeling, en als de, vader, of als de moeders binnenkomen met die kinderen, dan gaan ze meestal die meiden helpen. Of nee, de jongens hebben bedoel ik. En tegen die meisjes zeggen ze, meneer, je doet het zelf maar. Waardoor hun zelfstandigheid in de regel ook veel groter is. Ja, ja, ja. ja, ik vind het een mooie uitspraak. Vrouwen zijn in de regel intelligenter. Um, ja, ja dat nou, zo is. Nou, het, het ook, hè. Op het ogenblik ook zie je ook hoe dat, dat hogere opleidingen gaat. Universiteiten en zo. Er zijn natuurlijk al veel meer meisjes die doorstuderen ja, dan mannen. dat is waar. Dat is zeker waar. Nou, zo dus langzaam we zeker krijg je dat. En je ziet dat vooral onder uh, die, die buitenlandse groepen die op Tallinnik hier zijn. Uh, vooral bij, bij uh, Turkse uh, mensen. Dat daar een heleboel meiden er echt helemaal bovenuit komen. Omdat ze hier in Nederland de kans krijgen. En dan komen ze met het probleem te zitten dat ze geen man kunnen vinden die op hetzelfde niveau staat. Nou, dan krijg je van allerlei andere problemen weer. ja. ja. Goed, ik dank je wel, Tom. Ja, hoor, ik wens je een goede nacht. Dank je wel, dag. dag. Gaan we naar een tip die we via de e-mail van Gerrit van Keulen binnenkrijgen. Die zegt, uh, dit moet je eens een week proberen. Geef ze bij alles het laatste woord. En dan bij, met ze bedoelt natuurlijk de vrouw. Geef ze bij alles het laatste woord. Groeten uit Twente van Gerrit van Keulen. Um, ik, lees hier ook een, uh, ik lees hier ook een mailtje van... Albert Bolink, die zegt... Uh, Hoi Sitsi, jouw vraag doet me denken aan het volgende. Een man en een vrouw zijn in het park. En de vrouw zegt... Uh, wat is het gras toch mooi kort geknipt? De man reageert en zegt... Lieverd, het is mooi kort geschoren hoor. De vrouw zegt kort geknipt en de man weer kort geschoren. En het bleef zomaar doorgaan. De man werd kwaad en duwde zijn vrouw in de vijver. De vrouw kwam nog twee keer met de hand boven het water... en maakte met de vingers een knippende beweging en een prettige nacht gewenst van Albert Bolink. En ik zie ook nog een mailtje van eh, mevrouw Stop. Maar Ria zegt ze. Eh, Goedenacht, even iets luchthartigers. Een van mijn dochters kon wel eens wanhopig uitroepen... moeders hebben ook altijd gelijk. Hier dus vrouwen onder elkaar. Inmiddels zelf al lang eh, moeder is erachter dat zij destijds geen gelijk had. Maar moeder had het ook lang niet altijd. Ik ben me daar ook zeer van bewust... Soms slecht op de hoogte van iets kan het zijn dat je maar wat roept. En er dan lekker naast zit. Jammer dan, gewoon erkennen. Goedenacht van Maria. Ja, ik ben ook benieuwd naar uw reactie. Um, die, uh, uw reacties zijn nog uh, van harte welkom. Vrouwen hebben altijd gelijk. 0800-1121, nacht.eo.nl en at de nacht op 1. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Ja, een mannenliedje over de liefde voor de vrouw weer. Hè. Dat kunnen mannen ook uh, mooi onder woorden brengen. Zo ook uh, de, men, de, de mannen van... De, ja, dan ben ik het gewoon kwijt. Ja, dat krijg je als het bijna vier uur is. Van Savage Garden natuurlijk. Uh, ik moet ook niet zoveel dingen tegelijk doen. Ik ben ook een man en een man kan maar één ding tegelijk. En uh, nou, dat is ook weer een vooroordeel, maar... Het klopt vaak, toch? Uh, Jimmy, ik vraag even aan technicus. En die knikt: Ja, mannen zijn uh, veel meer van het één ding tegelijk. En die moeten helemaal geen meerdere dingen tegelijk doen. Ik uh, ga bijna het uur weer afsluiten. En we gaan weer bijna luisteren naar een vrouw die uh, ook weer gelijk heeft. Lieselot Thomas, zometeen met het uh, NOS-journaal. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog in gesprek met Co. Goedenacht. Goedenacht. Ja, gelukkig nou, het is een weer een vrouw. Wat we hebben gehoord vannacht. Ja. ja. En uh, Tom? Dat was de laatste, hè? Ja, ik vond dat hij erg veel gelijk had. <laughs> Mijn man heet toevallig ook Tom. Nou, oh, dan zat het Maar uh, goed, ja. het is de EO vannacht, hè? Dus ik wil het uh, over een bijbelsverhaal hebben. Nou, ga je En gaan. dan uh, koning Salomo. Mm -hmm. uh, die vroeg aan God wijsheid, hè? En die sprak ook recht in die tijd... Mm -hmm. en wat Ton ook zei, dat telkens meer vrouwen nu ook posities krijgen die mannen hebben. Ik las in de krant uh, dat er nu telkens meer vrouwen ook rechter worden. Maar vroeger was dat natuurlijk ondenkbaar dat een vrouw recht kon spreken. En dat deed koning Salomo dus in dit verhaal. Waarin twee vrouwen waren bevallen van een baby. En een van die babytjes was doodgeboren... En een van die vrouwen pikte de baby van die andere vrouw. En smorgens uh, moest er iemand uitmaken van wie de baby nu was. Ja, en toen gingen ze naar koning Salomo. Juist. En koning Salomo, die uh, hoorde ze aan. En die zei, nou oké. Okay. Uh, als jullie allebei die baby willen hebben, dan snij hem doormidden. <laughs> en die ene vrouw van wie die baby niet was, die vond dat best. Maar de moeder van dat kind... die zei nee, geef hem dan maar aan haar. Ja. En die vrouw had gelijk. Ja. Ja, en ze had gelijk omdat ze de liefde had voor dat kind. Ja, maar kijk, dit is wel een verhaal tussen twee vrouwen. Juist. Maar die andere vrouw... kijk, je moet het ook wat dieper zien, hè, beelddag. Het gaat om het vrouwelijke principe... Het lief kunnen hebben, de moeder zijn. Ja? En dan het zelfs ook de ander willen gunnen. Ja. Die andere vrouw had een doodgeboren kind. Daar was dus geen liefdesobject voor haar. Je moet natuurlijk wel een volwassen vrouw zijn. Hè? Dus Salomo, die staat bekend om zijn wijsheid en ook heden ten dagen zijn het over de hele wereld... voornamelijk mannen die recht spreken... Ja. vanuit hun verstand. Maar zonder de liefde is het niets. Nee, en daar hebben we dus vrouwen voor nodig, is eigenlijk jouw conclusie. Nou, de vrouw... Kijk, mannen kunnen ook houden van vrouwen. Gelukkig houdt mijn mannen ook van mij. Maar de vrouw die heeft... Ja, het vrouwelijke principe... He, het yin en het yang is ontvangend en gevend, overgevend, ook in de seksualiteit. Maar daar, daar zit een veel diepere betekenis achter. Dat, dat, dat heeft dat verhaal voor mij ook. Kijk, toen ik klein was en dat hoorde, dan dacht ik altijd... goh, die koning Salomo, wat is die wijs. Ja. Maar nu ben ik een beetje ouder geworden en nu denk ik... Wat is die moeder dus, hè? Die, er, die dat kind lief had wijs. Ja, dat, dat is zo zeker. Ja. Uit haar liefde wilde ze het zelfs opgeven en overgeven. Ja. En dat heeft de wereld nodig. Meer liefde. Ja, dat is, en dat, in, in dit verhaal is het dan toch Salomo met de wijsheid en de vrouw met de liefde. Juist. Ja. Nou, kijk. Ja, Salomo was slim. <lacht> die had een verstandelijke wijsheid. Die dacht van ja, als ik dat doe. Dan moet de waarheid naar boven komen. Ja, zeg en dat maar. kan ook. Dan zo, moet ja. ik wat kunnen zien. Ja. Dat gebeurt ook. Die... We, moeten, we ja. moeten alleen af gaan ronden komen. Want het is, het, ja. het is tijd voor ja, Lieselot. Mooi. Ja. mooi. Ja. Dank je wel ja. voor de reactie. Je en een nacht. Dank je voor het programma. Graag gedaan. Doei doei. Met veel liefde. Daag. Ja, want het is inderdaad tussen, zoals gezegd, bijna vier uur. De tijd voor Lieselot Thomas met het nieuws. En geloof me, ze heeft gelijk. Lieselot. Graag tot zometeen na het nieuws. Waarin. Uh, uh, waarna we doorgaan met de nacht op 1. en we gaan gewoon verder met het onderwerp de vrouw heeft altijd gelijk uw reacties zijn welkom via 0800